Bonde CFM voor CFM Zandvoort Graag tot de volgende keer En een fijne avond nog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 En uh, ja, zij uh, proberen zo goed mogelijk uh, ook als, niet alleen als handhaver, maar ook als gastheer en gastvrouw te zijn voor de, de burgers en de toeristen. Ze worden aangesproken om te vragen waar is het VVV, weet u nog een kamertje leeg of een hoteletje, dat soort vragen bedoelt u? Inderdaad, uh, ze worden heel veel aangesproken door, door de burgers en ook door de toeristen. En uh, we proberen ze zo, zo goed mogelijk te woord te staan en uh, te helpen.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 Ich war hier früher, mal mit Rewehr. Es <lacht> ist ein Stück ihr Heimat hier. Hoch der Trass mit deutsches Bier. Als Lebensantwort Anders das Bier. <lacht> Sieht wieder schön aus hier. Ach, ah, mein hier, Sie da! Wo ist das Hotel Germania? <lacht> Bitte? Hotel Germania! Ja, dat dus kunnen ze je nog wel even kwik zagen. Dan gaan ze dus daar de trap hef. En slaan ze links hem. Dan lauven ze je rechthuis. Dan lauven ze je er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de kanaal wie vroeger. Ja. Want je kunt even aanvangen wens je voelen. <lacht> maar dan muzen ze je je wel van tevoren even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen, uh, opbullen, uh, opballen. Ah, telefoneren meiden ze? Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach zo ja, aber zei voorzicht, ja, ja, Het geht weer los, zou je denken, ze sind nog zo so müde van de vorige keer, Nee, maar ze sind toch äh, niet kwaas, hè, bitte, kwaas,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 Vaak is het zo dat we het afdoen met een, een waarschuwing. Als we die persoon toch niet kennen en dat er een eerste overtreding is, dan is het een eerste waarschuwing, officiële waarschuwing. Mochten we het nog een keer zien gebeuren, dan gaan we strafrecht optreden. Dat betekent dat hij een bekeuring krijgt. Je zet je auto even snel ergens neer waar het eigenlijk niet mag. Je rent richting de winkel en ach ja, hoor, er staat er weer een. De ambtenaar die dat doen mag.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 you want. het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Welke scholing moeten de medewerkers doorlopen voordat ze zichzelf handhavers mogen noemen? Uh, nou, het, het, is een, het zijn allemaal mensen die met een minimale mbo-opleiding. Uh, dan is het zo dat, uh, dat ze verschillende opleidingen moeten volgen. Dus die wordt vaak intern gegeven.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 Read the paper in bed, and in the personal columns, there was this letter I read. Het is je.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 Nou, wat er gebeurde is dat uh, een van mijn collega's iemand aansprak op een overtraining en uh, die man uh, of vrouw uh, die het ook deed, die uh, gaf uh, ja, stomp in het gezicht en een uh, collega viel van de trap af. Of, uh, nou ja, die belandde in het ziekenhuis. Uh, gelukkig uh, is het nog redelijk goed afgelopen. Maar ja, uh, dat gebeurt gewoon.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 Unwind, but why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can zonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. In een geval wat u nou net zegt, dat iemand gewoon van uh, een klap in zijn gezicht krijgt, een, uh, van de trap afvalt, en gewond motorbenen naar het ziekenhuis moet, wat doet de andere collega en welk materiaal hebben ze tot beschikking voor communicatie met uh, de dienstverleners? Nou, wat, uh, wij beschikken over portefoons, het C2000-systeem, -dus daar zijn we op aangesloten de, regio, de hele regio Kennemerland.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 we know into the